tussen 20 en 24 graden maar vlak aan zee en op de wadden ligt de temperatuur wat morgen grijs en regenachtig en met 14 graden een stuk kouder dan vandaag dit was het NOS journaal in Circus Zandvoort ben jij de artiest toets je snelheid slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland leef je lekker aan.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 voor iedereen die op het zandvoortse strand op dit moment geniet van het al zo mooie weer ruim 20 graden nou geniet er nog even lekker van want om een uurtje of vierde gaat het wat minder worden heb ik van overt al gehoord je hoorde de surfers ja hoe moet je noemen dan nou gewoon surfers als je het over windsurfing hebt het eerste plaatje in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag was dat voor Zandvoort en de regio. En welkom terug met onder meer de volgende onderwerpen. Jazeker, want om half vier gaan we natuurlijk naar de evenementenagenda. En het, het Zandvoort knalt van de evenementen. Heerlijk. Is helemaal geweldig heerlijk en mooie evenementen ook. En uh, rond de klok van kwart voor vier hebben we de filmagenda uh, van het Circus Zandvoort. Rond de klok van kwart voor vijf jaar het gedicht van de week, want er is weer een ingezonden door ene uh, kor, en dat, uh, dat gedicht heet De Zon. Het Mooi, gaat he? steeds beter Mooi, lopen, hè? Ja. Al die gedichten die we tot, de tot krijgen. druk. Nou, als het goed is, komt uh, Rob Smits, een van de mede-eigenaren van Café 4, nog langs, want daar uh, staat weer een golftoernooi uh, op poten, en dan komt hij samen met de organisator uh, uh, Henk Kinnigin. Ja, uh, komen ze tekst en uitleg geven, want volgens mij liggen vanaf 5 uur liggen de inschrijvenlijsten in Café 4 klaar voor de golfers onder u. Um, we kijken even vooruit naar Cinema Nostalgie, aanstaande dinsdagmiddag. De film met Willem Parel met Wim Zonneveld. En natuurlijk volgen we de, de spannende wedstrijd Monnikendam sv Zandvoort. Momenteel nog een tussenstand van 0-0. Dus rond de klok van kwart over drie gaan we naar Joop van Nets kijken hoe het einde van de eerste helft eruit ziet. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren, luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Geniet van het mooie weer en geniet van de Zandvoortse radio. Met Carly Simon nu en Jarcel Veen. Dankjewel Albert Jaffers. Ja, gedaan Rob. Zullen Barbara en Dan ook maar gaan draaien straks? Ja, doen we ook wel. Oké, okay. helemaal goed. Hier is Carly. En als het zonnetje zo lekker schijnt als vandaag, dan is dit een ideale plaat om te draaien. Jo, de Agneta Velskok. En de hier is on. Is het bij jou daar in Monnikendam ook trouwens uh, mooi weer, uh, Joop? Redelijk. Het is wel wat hoge bewolking, Een beetje bewolking, maar het is lekker weer. Het, uh, het is wel een beetje wind. Die staat een beetje dwars op het veld. Maar goed, dat hij alleen maar zijn charme natuurlijk met het voetbal. Dan moet je binnen gaan spelen als je daar gelast van wilt hebben. Toch? Zo is het. <laughs> ja. Oké. Okay. We zijn uh, ja, in de laatste paar minuten van de eerste helft bezig. Er is één keer een blessurebehandeling geweest, dus er zal niet altijd veel tijd bijgetrokken worden. En Sanford speelt op dit moment de hoogte van het Strassevoerwiet van Monnikerdam. En zojuist Sanford ingegooid voorzet. wordt gegeven door Maris Wol en de keeper kan dan nog maar net wegtikken, Waardoor nu eigenlijk Monnikerdam in welbezit is, maar er hebben nog steeds wel bezit voor Monnikerdam. En daar wordt gevochten met z'n tweeën. Ja, Ronald Kalis maakt een overtreding. trekt en duwt om bij die bal te zien te komen. En dat lukte hem niet, tenzij het kan er nu over de kosten van die overtreding. Maar dan heb ik het allemaal bijgehelft, mag hij wel genomen. Daardoor heeft hij soms de tijd gekregen om wel weer terug te zakken. En maar dan gaat weer iets verkeerd. Daar krijgt een, een oké, okay. een speler van Monikendam, die duurt uh, Ronald Kalis weg op de rand van 16 meter gebied. En dat ziet die scheidsrechter die daar een meter of twintig vandaan is om die vijf trap te laten nemen. En die krijgt nu dan de gele kaart. En ik had eigenlijk verwacht dat Kalis het had gedaan, maar nee. En hij gaf Kalis dus een duw om vrij te kunnen komen en dan die band te mogen ontvangen. Maar de scheidsrechter had het goed in de gaten. Hij geeft dus de tweede gele kaart van de wedstrijd. En de eerste was voor uh, Zandvoort voor Stijn Stobbelaar. En die trok aan de noodrum een meter of twintig voor Stapshoek. ...op een van Boy de Vet. Dat was op dat moment ook hard nodig, want anders had hij zomaar door kunnen stomen... ...en misschien wel een poeier kon afgeven... ...waardoor Zandvoort zomaar op achterstand had kunnen komen. Er gaat nog iets gebeuren hier. Uh, hij gaat naar een speler toe aan de zijkant... Uh, ...bij Monika Dam. Ik weet niet wat er aan de hand is... ...maar hij heeft het wel allemaal goed in de gaten. Ik weet niet überhaupt of het ook een speler is. Ja, het is een speler... Uh, hij praat met de, met de man uh, ja, uh, stuurt Hij stuurt hem weer terug de count in. Geen idee er al aan de hand is, maar ondertussen ligt het spel natuurlijk al een, uh, bijna een minuut stil. En hij zal er ongetwijfeld bijgetrokken gaan worden. Nou wordt er gefloten om die vrije bal te nemen. En die scheidsrechter doet het heel erg goed. Die stelt zich goed op en die kijkt naar het, naar het gebied waar die bal terecht zal gaan komen. Goeie koppel uh, van dezelfde nummer 11 die die gele heeft gekregen. En Moneke dan blijft in bal bezit. Nog steeds. En daar neemt Nijsje Berg het over. Berg. Die daar uh, moeilijkheden heeft met twee man. Raakt die bal dan ook kwijt. En dan kan de monniken dan weer gaan bouwen aan een aanval over de linkerkant. Wordt ingespeeld daar, naar de, de centrum speech. Zoek wat hij de week kan doen. ...dan kan er weinig mee doen, maar speelt toch die nummer 11 weer in. En daar is Max Haardenberg die kan overnemen. Met uh, Michael Keil. Kan hij snel maken... Nee, kon hij niet. Speelt daar Patrick van der Oorten. Van der Oorten aan de rechterkant van het veld... Draaien, draaien. Speelt breed op uh, Max Haardenberg. En die probeert daar via een hele bal... op Michael Keil te bereiken. Dat lukte niet, want uh, de nummer 8 van Mannekon kopt die bal over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien in de persoon van Duitscher Berg. Berg. Uh, op drie kwart. Hij laat het over aan Patrick van der Oort, een driekwart van het veld. Op de helft van Managerdam dus. Naar Berg, Berg draaien weer. Dat doet hij altijd erg lekker. En dan gaat hij weer ineens de andere kant op. Dat doet hij er nu ook. kappen, draaien keren, En gaat die bal voorkomen. Staat er een zand voor de voor. Ja, daar staat een zand voor de voor. Maar oeh, keeper liet hem los. Heel even. En uh, Michel Daan was niet snel genoeg erbij om ervan te kunnen profiteren. Want die keeper die stortte zich direct weer op die bal. En heeft er nu ook bal zitten. Gaat die bal uh, wegtrappen naar het middenveld. Nee, naar de nummer 11 weer. En die, die gaat over hem heen. en John Oh, keur, je maakt daar een fout. Probeer daar te pasen naar uh, Mol. Dat lukt hem niet. Monokram kan het overnemen. Dan op hij daar. En dit is uh, Boy de Fetti met zijn voeten die bal tegen kan houden. En Standfoort heeft het bal bezit. Uh, Ronald Kalis raakt hem nu kwijt bijna. ...en moet nu gedwongen die bal over die zijlijn gaan spelen... ...omdat het uh, levensgevaarlijk was. Hij stond een uh, meter of twee van de achterlijn af... ...en begon te pingelen, zag dat het niet goed ging... ...en geeft die bal een schop naar voren... ...waardoor Monika nu mag gaan gooien. Een stukje terug, zegt die uh, arbiter. Ik denk dat hij gelijk heeft en hij gooit nu in. Monika die voelt natuurlijk ook dat het bijna tijd is. En nu gaat ze een diepe bal naar de nummer 7. Gaat het stapsgroep iets. Draai, draai, keren. Drie hele lange spits hebben ze, maar ze zijn alleen niet al te snel. Daar gaat de aardewerk in de fout. Bal is weer voor Monnikendam. Monnikerdam, daar. ligt de bal breed naar de aanvoerder van Monnikendam. En nu helemaal naar de linkerkant. Verstander naar de rechterkant uiteraard. En daar gaat iemand daar, laatst Patrick van der Oort. Die gaat daar nog een keertje langs? Nee. Moet hij de bal terughalen, speelt de bal terug, haalt de bal gewoon uit de melé. En dan gaat Monecadam, die wordt teruggedrongen door dat, omdat de, de, de verdedigers van Zandvoort naar voren stappen. Nog steeds Monecadam in balbezit, nu aan de linkerkant van Zandvoort. Nummer 4, helemaal vrij. Nummer 4, geeft die bal voor. Nummer 11. Oh, een omhaal, een schitterend omhaal van die nummer 11. Er komt er goed bij. <coughs> Maar de bal gaat raaklos langs de kruising van de vet aan de linker, zijn linkerkant. De schitterende poging van die nummer om alsnog die bal voor de rust achter over die lijn, over die doellijn heen te krijgen. Dat lukte net niet gelukkig voor alles wat zandwit is. De vet mag nu gaan, uh, die bal in het spel gaan brengen vanaf de 5 meterlijn. Hij uh, roept daar naar. Nou, dat bestond ik even niet. Goed. Laat die bal komen. Ver weg. Ver over de middenlijn. Richting Michael Keil. Die wordt in de rug geduwd. Sansom mag een vrije bal nemen. En dat, uh, dat laat even op zich wachten. En dan gaat die bal eindelijk komen. Max Aardewerk gaat het doen. Uiteraard, want Aardewerk neemt ook alles. Kortjes en dat soort zaken. Vrije schoppen. komen allemaal bij de van de voet van uh, Aardewerk af. En die nu zoekt naar een vrije man. En dan kan hij die bal niet klaar. Dan zal nu toch wel moeten gaan nemen. Anders zegt hij schrijft dat hij ja, dat is tijd is. En dat, uh, dat accepteer ik niet. Gaat hij wel komen. Nou, dat is uh, gewoon uh, in één keer naar de keeper van Dam. Dat stelde helemaal niks voor. En dit is een eindsjaal van de schuis die twee gele kaarten nodig had in die eerste helft. De stand is al steeds 0-0. En we maken ons op voor een hele mooie tweede helft. Oké, okay, en een mooie pauze, Joop. Daar. Geniet van het mooie weer. Oké, okay. okay, tot zometeen. meteen. 0-0, nog steeds de stand. En uh, straks voor de tweede helft gaan we uiteraard weer terug naar Joop van Nes. Eerst een oh zo'n mooie plaats. Wat is hier leuk, hè? Carlos Santana. En ziet not daar. Geniet van het lekkere weer hier in Saltford. Doen wij ook hè, in de studio. Wel een beetje warm, maar goed. We hebben een airco, dus daar komen we helemaal goed weg. Oh, wat gaan we lekker tekeer hè? Carlos Sontana, hoor je, en Cis We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Expire. We waren de voortops op de Zalvoorts Radio met Don't Walk Away. Voor mij heb je de zomer in je kop. Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, de Heerlijk. zomer in mijn bol. Ja, heel goed. Ja, voor zo lang als het duurt, hè. Pas op, let op de klok van 4 uur, want dan wordt het al een stuk frisser, denk ik. Ik krijg het nu al koud, bij de ja. gedachte. Hé, hey, even over, uh, over de markt. Hebben je het ook gelezen in de krant? Nee, wat gebeurt er? Want uh, de marktkooplui van de woensdagmarkten op het Zwarte Veld... hebben veel overlast van de bouw van het Louis in het Louis-Davidskaré. Vooral het gebrek aan parkeerplaatsen speelt volgens de woordvoerder een grote rol bij... Het kelderen van de omzet tot maar liefst 40%. De wens van het gasthuisplein is wel te volgen, eventueel daarheen te vuizen. Alleen zijn daar ook niet genoeg parkeerplaatsen als alle marktkramen worden uitgesteld. Wellicht is het gemeentelijke parkeerterrein op de Favageplein een betere optie. Genoeg ruimte en parkeergelegenheden. Bijkomend voor, voordeel is dat ze daar in de luwte staan tussen de gebouwen die het plein omringen. Ja, hoewel het daar ook kan spoken hoor. Behoorlijk ja. Behoorlijk, maar ja, gevoelsmatig zeg ik, want het zou hartstikke leuk zijn als het op het Gasthuisplein zou kunnen. Gewoon hier op het plein? Ja, dan is ik het, dan pak, bedoel, zo, en lopen is dat toch ook niet vanaf het Favageplein, dan wel, dan wel van, van, van noord, dan wel vanuit zuid. Naar het centrum van het dorp. Nee, en het Gastensplein is leuk, want binnenkort is het wapen weer open. Ja, daar hebben we het volgende week weer even over, want dat, uh, we gaan een doorstart maken. Helemaal goed. Eerst ja. gaan we even naar Cluson luisteren en dan de evenementenkalender voor de komende dagen. Het is donker, het is nacht. Ik zit helemaal. Muziek je slecht te geven Onbewust denk ik aan haar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 Ik heb je nodig, wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen, zien graag, ik heb je nodig, ik wil niemand anders dan jij, niemand anders. lekker een lekkere medley, zeg. niet te geloven. Cluisot in 2002 opgenomen in het Sportspaleis. We worden heel veel bekende liedjes natuurlijk van hem. Wat een geweldige plaat, Albert, ja. Mooi, zo'n big band erachter. Dat geeft zoveel meer power. Zo, daar krijg je de rillingen van over je lijf. Helemaal goed. Nou, we zijn een beetje over tijd. Het is Hij komt eraan voor Zandvoort en de regio. We hebben het natuurlijk over de evenementenagenda voor de komende dagen, Albertje. Ja, nou we beginnen natuurlijk eerst even vandaag, want uh, op het circuitpark uh, Zandvoort stikt het van de fietsen. Daar wordt enorm gefietst, want daar is de vakans voor challenge uh, aan de gang, zowel voor ouderen als voor vakantsole -like kids. ...voor Challenge, dus ook voor kinderen. Dus als u die fietsers allemaal tegenkomt... ...er is een gigantisch fietsevenement op het circuit aan de gang. Uh, gaan we, nou, dit weekend is natuurlijk het museumweekend. En tijdens het, dit museumweekend... Uh, ...opent het Zandvoortsmuseum natuurlijk ook haar deuren. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort... ...kunt u de extra tentoonstelling over het werk van de Zandvoortse kunstenaar ...Roland van Tettero bewonderen. Laat u zelf verrassen door de wonderlijke wereld van Roland van Tettero. 40 jaar tekeningen, grafiek en schilderijen. Dan gaan we naar morgen. Ja, er is weer jazz. En er is jazz in Zandvoort. Jaco uh, Griekspoor. En dat is natuurlijk in de krocht. Jacco Griekspoor was al een kleine jongen als kleine jongen al gefascineerd door de xylofoon. Op latere leeftijd hoorde hij een vibrafoon en hij was direct verkocht. Samen met Bernard Berkhout maakte hij deel uit van de befaamde formatie 4Beat6. Jacco studeerde aan het Conservatorium van Den Haag bij Vint Landersbergen. Nou, dan is die link natuurlijk ook weer gele gelegd. Dus morgen heerlijk jazz in de krocht en ga genieten van Jacco Griekspoor. Morgen natuurlijk ook de negende café, café Koper. Autopuzzelrit? Ja, ja, vergeet dat niet. Die zal natuurlijk inmiddels al helemaal vol zijn, maar hij is uitgezet door onze grote vriend Nico Vos, met dubbel S, en Henk Janssen onder het motto, het gaat om de lol, snelheid speelt geen rol. Dat ruimt ook nog hè. Dus de start is rond 1 uur en de prijsuitreiking in het café rond 5 uur. Dat wordt weer gezellig. Dan kijken we nog even vooruit naar woensdag 6 april. Dan hebben poppentheater in het Zandvoortsmuseum en de Recreade. Organiseert elke eerste en derde woensdag in de maand een leuke poppenkast voor kinderen in het Zandvoortsmuseum. Eerste voorstelling is om half 2 en de tweede voorstelling is om half 4. Poppentheater, Zandvoortsmuseum aanstaande woensdagmiddag. Nou kortom, weer voldoende te doen de komende dagen hier in Zandvoort. In het mooie softwoords. De parel aan de zee. Dat plaatje dat gaan we straks verderop in dit programma nog no, wel een nog keertje draaien. draaien. Ah. Ja dat denk ik wel. Dan komt Van Kessel weer aan met een dingetje, Johnny Krijkamp junior. En natuurlijk ook uh, Albert Kalf. Die zijn medewerking aan die plaat heeft verleend. En wij hadden de primeur vorige week. En we blijven hem helemaal grijs draaien bij CFM, Bij Maar eerst deze van uh, Steven V. Jat van Eerschap. Ja, tweede minuut van de tweede helft. Een ongelukkige handsball van de Sanvoort speler binnen het Standfootgebied. Paul gaat op de stip. Monnikerdam leidt met 1-0.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 Zalvoorts Radio hoor je muziek van Kluiten en Substitutes En dan met het bijna kwart voor vier. Ja, ze willen het zo graag horen. Hè? We hebben hoog bezoek in de studio van CBM. Meneer Kinneging en meneer Smits. Hartelijk welkom. In de Voorname uiteraard Henk en Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Ja. Uh, ik had het al in het begin van het programma gezegd dat uh, de golfliephebbers pen en papier bij de hand moesten houden. En uh, wat gaat er gebeuren uh, Rob? Vertel. Nou uh, vanaf vandaag gaat het uh, vier open. De voorinschrijving gaat open. Uh, de voorronde wordt gespeeld op maandag 6 juni. 6 juni ja. En hij wordt, dit jaar wordt hij gespeeld op Sparenwoude. Oké, okay, maar vorig jaar zaten jullie nog hier, op, hier in Zandvoort Ja, maar dit is maar negenhals En ja. nu gaan we op Spaanwouden Gaan we A en C spelen Dus dan kan iedereen achter elkaar doorlopen Dus wel okay. een korte en een lange En uh, dat is altijd de vraag dan Gewoon eigen vervoer heen, eigen vervoer terug hè? Uiteraard, uiteraard. Okay. Maar hoeveel deelnemers kunnen we meedoen aan de voorronde? Dit jaar mogen de 72 zich inschrijven Zo 72, dat begint op het andere klap van de Molen toernooi te lijken, zoveel Maar goed, vanaf vandaag kunnen mensen inschrijven Ja, bij Café 4 kunnen zich inschrijven. De inschrijvingskosten zijn 60 euro. Ja. Uh, dat is bijna alles inclusief, inclusief eten. Ja. En na, na afloop heb je weer een gezellig uh, haprij. Barbecue. Ja. Barbecue. Voor ja. 72 deelnemers. Juist. Wat is de wedstrijdform? Ja, daarvoor heb ik het toen nooit gedaan. Daar staat bijwezen. Goed, 72 deelnemers. Ja. Vanaf vandaag kunnen ze inschrijven. Ja. En dan heb je natuurlijk op een gegeven moment, en daar is natuurlijk dat is geweldig, dus je dit jaar weer geluk. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Want de finale dag die wordt gehouden op de Kennemer. Dat klopt. En, en dat is 26 september. 26 september, die datum is ook al vastgelegd. Die is ook al vastgelegd. En hoeveel mensen mogen gaan er door naar de finale? Vorig jaar waren het er nog 20. Ja. En dit jaar is me gelukt om er 24 van te maken. Geweldig zeg. Dat was een zware onderhandelingen waarschijnlijk, of niet? Ja. Behoorlijk, behoorlijk. Ja, die, die gastheren van de, van de keren, maar dat zijn strakke jongens. Hè? Ja, volgens mij kees wel. Ja, daarom. Maar het is geweldig dat het weer gelukt is. Nog, nog even die datum van die, van die finale: dat is 26 september. 26 september. Oké, okay, nou dan gaan we even naar uh, Henk. Henk, uh, wederom aangeschoven. Uh, jij, mag, jij hebt weer de, de, de eer om het uh, technische gedeelte van uh, die dag uh, van de voorronde te regelen. Wat voor soort wedstrijdvorm uh, heb je dan uh, op 6 juni? We gaan uh, 6 juni Stableford spelen. Ja. ja, en uh, ja, dat lijkt mij de meest eerlijke vorm En we gaan ook, uh, dat wil ik dan nog wel even uitleggen Naar Sparenwoude, de A- en de C-hols De A-hols zijn de korte hols ja. En de C-hols de, is de lange wedstrijdbaan en er is altijd heel veel, uh, of commentaar wil ik niet zeggen, maar de ene is goed in lang, de andere is goed in kort. En daarvoor hebben we dit jaar voor de combi gekozen. Okay. En uh, we spelen trouwens stevig voort met handicapverrekening. Dat was mijn volgende vraag ja. geweest. Ja. Uh, dus niet volledige handicapverrekening, nee. Nee. maar nee. driekwart. Drie kwart, ja. ja. En waarom, waarom kies je voor zo'n vorm? Wat, wat, wat, wat, wat is daar het gevolg van? Nou ik denk dat dat, uh, kijk de mensen die een uh, hele lage handicap hebben, hè, er zijn er een aantal bij die tussen de, de, de vijf en de tien hebben, die uh, is het enorm moeilijk om uh, zich te plaatsen. He, want de mensen met handicap 36, ja, die uh, hebben gewoon veel meer voordeel. En ik, uh, wij denken dat het gewoon eerlijker is om uh, die mensen ook de kans te geven zich te plaatsen voor de finale. Uh, door drie kwart handi handicap toe te passen. Ja, en uh, nog, vorig jaar had je ook dames in de finale. Hou ja. je daar ook rekening mee? Ja, er, gaan, er worden sowieso twee dames geplaatst. En uh, dat lijkt ons wel fair. En vorig jaar hadden we zelfs, denk ik, uh, geloof ik, vier dames in de finale rondlopen. Dus uh, nee, voor de dames uh, wordt uiteraard rekening mee gehouden. Goed, en uh, verifieer het nog even, maar de inschrijverlijst ligt vanaf vanmiddag klaar in Café 4. Ja, dat klopt. Mensen kunnen zich nu inschrijven. Dus Zandvoort, ja. spoed u naar Café 4. Ja, je want moet er al te snel bij zijn, Voor, ik, voor ik, je het weet, is die lijst natuurlijk helemaal vol, hè. En zeker als je er weer de kans hebt om die finale mee te mogen spelen op, op de kenner. Want dat is natuurlijk de mooiste baan, een van de honderd mooiste banen van Europa, hè. Ja, zonder meer. Dus. En uh, ja, dat is gewoon een schitterende baan. Ja. En... Uh... Nee, daar zijn we uiteraard hartstikke blij mee. Speel je zelf ook mee op die... Ja, ik speel ook je mee. Je doet het zelf ook mee? Ja. Oké. Okay. En dan mag je natuurlijk als laatste starten Ik mag als laatste starten. Ja, ja. ja, jij mag alles weer opruimen en meenemen. Ja. Alles meenemen. De, de Longest Drive, de, de Niri. Dus uh, nee, dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Dus, uh, de, de deelnemers betalen 60 euro voor die dag. Ja. En er zit ook een lunchpakket bij in. Nee, Neem ik lunchpakket niet? Die nee. moeten ze Lunch, zelf maken. Die moeten ze zelf maken. Maar Green Fee, dus, dat zit green dat erin? Green Fee zit erbij. Er zit ja. consumptiebonnen bij. Er zit eten bij. En uh, nou, het lijkt mij dat het een zeer redelijke prijs is uh, voor 18 hals op spaarmouden, ja, ja, zonder de, meer. Ja, dat is een aantrekkelijke prijs. Ja, ja dus, je uh, hebt het over de prijs, maar wat is de prijs als je het toernooi wint? Nou, nou, ja, dat de, is altijd uh, natuurlijk nog de grote verrassing. Uh, vorig jaar uh, hebben we iemand gehad die heeft een, uh, een zelfportret van de winnaar gemaakt. En uh, Uiteraard zijn er weer uh, mooie bekers uh, te verdienen. En maar wat nu de hoofdprijs wordt, uh, dat laten we nog even in het midden. Oké, okay, maar nee, ik bedoel, als je die, als je kwalificeert voor die finale, dan heb je al de hoofdprijs. Want dan mag je op een prachtige golfbaan spelen. Ja. Geweldig. Jongens, hebben wij iets vergeten? 6 juni is de dag en de finale dag is op maandag 26 dus, september. Dus uh, Golfminnen, Zandvoort, zet die datum vast in uw agenda. En spoed u naar café 4 of Vanaf in te nu te kan het. Vanaf ja. nu zelfs al. Toch? Vorig jaar waren we binnen twee weken vol. Ja. En nu met 72. Vorig jaar hadden we er. 60 geloof ik. Ja, en dit jaar 72 dan. Dus uh, ik heb gezegd, Nou een week of drie, dan uh, zit hij helemaal dicht. Oké. Okay. 24 deelnemers gaan door naar de finale, waarvan in ieder geval twee dames. Ja. Toch al weer knap je de vier, vier extra plekken bij het beeld ja. te krijgen. Nou, nee, dat is heel mooi. Helemaal Grandioos, jongens. Heel okay. veel succes met de, de voorbereiding nog. En maak je geen zorgen, die lijst is over een week vol Oké. Okay. Dat komt helemaal goed. Hey, hey, bedankt, hey, dank jullie wel voor ah, de komst. Bedankt voor het kijken. We maken het straks wel goed, hè, toch? Ja. Ja, oké. Okay. We wilde ik even... Wat Max, Wat zei je? When the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. Only Dutch mountains. I was standing in a valley of rock. Looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains. In the Dutch Malte... mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. The moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains. In the Dutch mountains. Mountains. Lost the burden of my shirt today.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 Mountains. mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings. Jolene, Jolene, Jolene.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 Bij Sierf en Zalvoort, de single van de Nits en de Dutch Mountains. En erachteraan, Charlene. Dat was de single van Dolly Parton. We gaan snel weer over naar Jan Uiteraard het voetbal Monnikendam SV Zalvoort. En uh, ja, is SV Zalvoort weer een beetje de schade aan het uh, inhalen, of niet? Nou, niet echt. Niet echt, Rob. Zalvoort uh, uh, staat onder behoorlijke druk. Ik uh, kon er net even, heel even uitkomen. Het werd meteen gevaarlijk, maar de keeper stopte die bal heel kwam. Uh, Pieter Keur heeft twee keer moeten wisselen. Uh, Stijn stopblar, waar ik het in de eerste helft over had, die kwam na de rust niet terug. Daarvoor heeft de plaats. ...van uh, Patrick Koper. Die gaat op het middenveld spelen... ...en Maurice Bol die zakt naar de linksachterplaats. En zojuist is uh, Ronald Kalis gewisseld... ...voor Jan Sonneveld. Ik denk dat het nog steeds te maken heeft... ...met het besturen van Kalis... ...maar daar kan ik natuurlijk niet... ...en ik uh, zie juiste dingen over zeggen... ...omdat ik niet bij de dukken uitsta... ...en het er niet kan vragen. Zandvoort uh, mag nu een uh, vrije schop nemen... ...dat was buitenspelgeval... ...en dat doet de uh, fit naar uh, Max Aarderen. Komt hem door... Uh, uh, uh, ...Kuil. Kuil kan er niet bij komen... ...wordt ver weggepoederd en via Misha eh, Romero gaat die bal over de zijlijn op hun eigen helft, op de eigen helft van Zandvoort... ...en kan Zandvoort weer eh, verdedigend gaan werken omdat eh, dan de bal in moet gaan gooien. Dat is ondertussen gebeurd, Jean Keur, die ongelukkig die penalty veroorzaakt. Ik wil ik wel even vertellen hoe dat ging... Dat ...heb ik even geïnformeerd. Hij wilde de bal wegschieten, was niemand in de buurt en hij schiet die bal tegen zijn eigen hand aan. En ja... Formeel heeft die arbeider natuurlijk gelijk. Maar gebeurt het nou in, vlak in de doelmond of zo? Want er was net binnen het 6 meter gebied, er was niemand bij. En dan laat de bal op de stip leggen, ja. Het is iets anders, hij. De schrijfzetter heeft voor de regels gelijk, inderdaad. Maar zoiets doet het er eigenlijk niet. Oké, okay, Zandvoort, uh, nu een probleem. Jan Zonneveld daar, kan toch die bal nog even afpakken. En uh, geeft daar een mooie lieve bal op. Daar op Berg, kan Berg erbij komen? Nee, die kan er niet bij komen. Die bal wordt overgenomen door de verdediging van En die draait uh, om uh, Berg heen. En geeft ondertussen een paas. en die gaat over de zijlijn. Nee, wordt geduwd. Ja, de nummer drie van Monnikendam uh, werd weggeduwd. Nummer twee moet het zijn door Michel de Haan. Het is een trap aan de zijlijn voor de gasteren duurt wel eventjes, uh, dat balletje even naar voren rollen natuurlijk, altijd een paar mee te pikken, Met, uh, zo zijn die voetballers nog helemaal. Laat die bal komen naar Patrick uh, Koper, Koper, naar uh, Kuil. Kuil kan er niet goed bij komen, probeert die bal door te koppen. Maar dat is niet zuiver genoeg en wordt teruggespeeld op de keeper van Hanneke die de bal rustig weer in het veld kan brengen, maar het staat Zonneveld. Zonneveld is natuurlijk weer wat langer en die kan ook die bal koppen en dat deed hij dus ook. Naar, uh, even kijken, Marshaarbewerken, maar die raakt de bal kwijt. Volg het over de zijlijn, moet ik het dan nog gaan gooien, op de zo ongeveer. Dus al heeft de is achter de boord groot, komt hij net weer terug. En dan gaat de nummer 2 weer ingooien. Ingooien. Kijken, wat er Gaan gaan heel ver ingooien, naar de, de aanvoerder. En die loopt ze dan vast op... Uh, op te kopen. die krijgt zelfs een vrij slot mee kopen en dat gaat daar uh, John Keur doen en dat is een hele slechte bal, echt een hele slechte bal in één keer in de voeten van de verdediging van Monekendam en die kan hij gewoon bouwen dus daar uh, toch weer Sonneveld die eruit kan komen, Neveld, heeft hij de bal? Ja, hij heeft die bal inderdaad, kan hij goed controleren, nee, wordt van achteren uh, getarrold en dat is een vrije schot voor Zandvoort. Ik weet dat het bijna tijd is, uh, maar ik moet nog even kijken wat hier uit de voorzet kan komen. Uh, als ik hem uh, moet afkappen, dan, uh, dan melden jullie niet waar. Neem me verhaal snel aan mee, Jop. Uh, Oké, okay. John u gaat die bal nemen. Een metertje of uh, zijn 35 van het doel van Monika Tom. Laat die bal komen. Hoog voor de doel En dat is de kiepjes van heel simpel pakken. Goed, stand is 1-0 voor Monnikerdam. En we hebben gespeeld ongeveer een kwartier. En uh, tot zover alweer het tweede uur. Dadelijk zijn we er uh, nog één uur lang uiteraard... ...met heel veel informatie en lekkere muziek... ...voor Zandvoort en de regio. Graag tot zometeen. Ryan Pers en de Dodge Vita... ...is de laatste die nog even een heel klein stukje kunnen draaien... ...tot aan vier uur. Graag tot zometeen.